Weet jouw bedrijf op welke nieuwe manieren we mensen verbinden met technologie? Een innovatief idee waar Nederland veiliger en rechtvaardiger van wordt? Doe mee aan de Veiligheid Innovatiecompetitie van de Rijksoverheid en realiseer jouw idee met 200.000 euro. Ga naar VIC2017.nl. Maandag 19 juni. Gregerman Greg Man in de Music Corner van 9 tot 11.